Diktenhark met het NOS Journaal. In het noorden van het land veroorzaken allerlei golfplaten van daken gewaaid en zijn er veel meldingen van omgewaarde bomen. KNMI heeft voor Friesland en Noord-Holland de code oranje voor extreem weer afgegeven. Het stormt er met windstoten van 100 tot 120 km per uur. En dat duurt tot het einde van de middag.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 In Duitsland neemt de druk toe op president Wolf om af te treden. Ook in zijn eigen CDU neemt de steun voor Wolf af. De partijtop van CDU in neder Neder-Saxe, waar Wolf premier was voor hij president werd, eist volledige opening van zaken. Wolf heeft als premier een gunstige lening gekregen van een bevriend ondernemers-echtpaar en probeerde onder meer berichtgeving daarover tegen te houden.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 In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Er is een vrachtauto geschaard, er is maar één rijstrook open. Op de A27 Utrecht-Preda, voor industrieterrein Avelingen 2 kilometer na een pechgeval, er is één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 When there's nothing left to say The years go by so fast Let's hope the next beats the last So still everyone at this hope. Ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. FM.